Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. De politie in de Amerikaanse stad Denver mag voorlopig geen traangas, flitsgranaten of kunststof kogels inzetten tegen demonstranten. Dat heeft een rechtbank beslist na een klacht van demonstranten over het politieoptreden de afgelopen dagen bij demonstraties tegen racisme. Ook in Australië wordt vandaag gedemonstreerd tegen de dood van George Floyd. Ondanks de uitspraak van een rechtbank in de deelstaat New South Wales. Die verbood een demonstratie in Sydney na een klacht van de politie dat zo'n massale bijeenkomst tot een corona-uitbraak kan leiden. De demonstranten gingen in beroep en kregen alsnog toestemming. Ook in Nederland wordt vandaag weer tegen racisme en racistische politieoptreden gedemonstreerd. Onder andere in Tilburg en in Eindhoven. Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in het geheim anderhalf jaar actief gezocht... naar een alternatieve locatie voor de marinierskazerne. Dat schrijft de Volkskrant op basis van WOP-stukken. Tegen de Tweede Kamer en bestuurders uit Zeeland zei Visser in januari... dat ze een half jaar naar een alternatief had gezocht... voor de voorgenomen verhuizing van Doorn naar Vlissingen. Maar uit vertrouwelijke defensiestukken die de Volkskrant heeft... blijkt dat al sinds september 2018 met Rotterdam is overlegd over mogelijke locaties... Uiteindelijk werd in januari dit jaar besloten de kazerne te verhuizen naar Nieuw-Milligen. In Deurne wordt sinds 7 uur vanochtend een nertse fokkerij waar corona heerst geruimd. De pelsdieren zullen worden vergast. Daarna worden de stallen leeggehaald en worden de dode dieren naar een destructiebedrijf gebracht. Morgen wordt het bedrijf gereinigd en ontsmet en daarna blijft de fokkerij een aantal weken gesloten. De komende dagen worden meer netse fokkerijen geruimd. Dierenactivisten wilden dat met een kort geding voorkomen... maar de rechter bepaalde gisteren dat de ruimingen door mochten gaan. Het weer. Vanochtend nog zon met soms een bui. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe... en gaat het vooral in de kustprovincies regenen. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen af en toe zon en wat buien en minder wind. En het wordt ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Het is er de Hart van de ANWB.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 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Vandaag, derde Pinksterdag. Nou ja, hè, is de werkdag voor vele mensen weer. En eh, trasjes waren gisteren weer overvol, hè. Als overigens hoor, Louis David met Weet je nog wel oudje? Opname 1928, onze herkenningsmelodie. Onderweg zometeen een stukje muziek uit Ja-zuster, Nee-zuster. Ook trio Reis komt eraan, maar eerst de Heikrekels. En je bent mijn kroetelschijf. Yeah, yeah, yeah. Jij bent m'n troete schijf, wat zou ik zonder jou moeten beginnen Jij, jij, jij, jij bent m'n troete schijf, voor mij ben jij, jij, jij een lekker stuk Wij vieren feest, al wordt het morgen vroeg, want van feesten krijg ik nooit genoeg Jij, jij, jij, jij bent m'n troete schijf, vanavond ga ik met jou naar de kroeg bij ons in de familie, daar is het altijd raak. Ook die sloeg verleden week zijn derde aan de haak. Hij zei alle goede dingen, die doe je toch in drie. En zong toen dit refreintje bij zijn vrouwtje op de knie. En onze open keesje sloeg ook een maal figuur. Hij liet hier met zijn heel gewicht goed zat tegen de muur, toen zag je dan lopen, de seks die droog eraf met tranen in zijn ogen zong die met de hele staf. jij, jij, jij, jij bent het roet tot kijkt als al ik zonder jou moet beginnen. Jij, jij, jij, jij bent de troete schijf Voor mij ben jij, jij, jij, een ja, lekker stuk Wij vieren feest, al wordt het morgen vroeg Want van feesten krijg ik nooit genoeg Jij, jij, jij, jij, jij bent de troete schijf Wordt het morgen vroeg? Want van feesten krijg ik nooit genoeg. Jij, jij, jij, jij bent de droetenschijn van haar. Zo ontzettend blij, want ik weet met wat je bent van mij Als ik jou zie, dan met je Het land waar Anna goed Jeugd, jeugd, aan Suster met de Aldi Jacob. En daarvoor trio reis met Blonde Anne. En daarvoor horen de Heikrekels. Nederlands Dansorchester uit Gelderop. Met de Wim van Gerpen als zanger. een bekendste hits waren Waarom heb je me laten staan? En je bent voor mij alleen. En ik wil alleen maar van je houden. En wij draaien er een andere plaatje. Je bent mijn troetelschijf. En de volgende artiest is Willem Alberti. Officieel heet ze Willem Willy. Albertina Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945, is een Nederlandse zangeres en actrice. En ze is de dochter van Karel van Brugge, beter bekend als zanger Willy Alberti. En u hoort ze nu samen, vader en dochter Willy en Willeke Alberti, met de glimlach van een kind. De tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de herhaling van dit programma als u een stukje gemist heeft... of wilt het nogmaals beluisteren. Dus tegenwoordig op zaterdag om 10 uur. Normaal was het tussen 1 en 2. En nu schijnt het voor uh, Goedemorgen Zandvoort te zijn... hoorde ik van de week uh, of dat ik van de week even in een mailtje voorbij komen. En uh, u hoort ook uh, af en toe opnames uh, vanaf 2011 van dit programma... Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende artiest is Dick Doorn met het meisje...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 I'm so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 I may see my friend is in the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 Y'all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 Ik kom met duiven platje, dan is alles weer op okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreemd. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreemd. Ik heb weer duiven, zoals voor de oorlog, mijn hok is weer een netjes en schoon. Ik ben zo trots als een apen mijn vogels, mijn dochters zijn buiten gewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen, dan volg ik hun vlucht met plezier. Keren ze stuk voor stuk weer op het plat, dan is slijm ik en heb ik per Zit ik op mijn dansen dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit Ik koop me een platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven een vrij. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrij. Moeder de vrouw, jij koestert je duiven alsof het je kinderen zijn. Zeg, ik schatje, jij koestert je plantjes, dat vind je toch ook wonderfijn. Ach, je hebt gelijk, zeg ze, laat me maar praten, ik weet het zo goed, beste man. Als ik geen kinderen heb, zoek je wat anders, waaraan je jezelf geven kan.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 En de volgende artiest hoort hij altijd als opening in onze herkennismelodie. Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids. Zonder S, geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939 was een Nederlandse cabaretier en revueartiest. En staat natuurlijk bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. En u hoort hem nu alweer Louis David, maar nu met adieu, mijn kleine, lange granadier. De nieuwe lichting kwam in Den Haag. Een jonge, frisse meiden. Die zagen ieder jaar al die pikken op zo graag. En ze mochten de jonge straat leiden. Grietje stond aan de voor, zij jankte en zich kapoers. De oude lichting ging nu voor, en zij snikte tot haar glories. Adieu, mijn fijne lange grenen, die heb adieu, adieu, en vergeet me niet. Denk eens aan je griet dieren, tabi, tabi. als je anderen ziet, denk dan aan je griet. Aan de worsten, aan de hammen die ik je altijd heb gebracht, als je avonds dienst had op opwa. Aan de in je veld, daar staat er wat. Dat doet me geen da, da, da, da, da, da, da, da, en aan dikke greep, ze kreeg twee kaarten, een dikke brief. Toen heeft ze Chloris vergeten, zij heeft zich heel gauw met een grenadier getroost, Griet had en last van geweten, ze was haar lichting, een heel jaar trouw. Het waren enige knullen, en bij het afzwaaien stond zij. Nee, die heeft me nooit met rust, nooit heb ik een draagonder gekust. Adieu, mijn tol, de lange grenadier. Adieu, adieu, denk toch ga je gerief en vergeet me, me niet. Adieu, adieu, mijn reuze lange grenadier. Salut. Het is, is niet duur, maar af en toe, maar af en toe ben ik overstuurd. Ben ik overstuurd dan. dan doet ze zeep in de puree, of krijg ik soda in de thee. Zeep en soda, zeep en soda, mijn eet dus is weer naar de maan. Zeep en soda, zeep en soda, maar mij verried. Kennis, op. Kennis op. een stukje meer, mee. het werd eruit, gebrede die schuimwekkend zei hij toen spontaan, mama heeft weer haar best gedaan. do time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 The harmony, but we.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 En dan klonk tot diep in de nacht de harmonie. Halk idee's gaat nooit verloren de harmonie. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U hoort de muziek van de Harmonie van Kromenie. En Dat werd gezongen door uh, Doris, beter bekend als Tom Manders. En daarvoor hoorde u Black and White met zeep en soda. En de volgende artiest is Frederik Willem Frederik Christian Diebe. Willem Frederik Christian Diebe, zo moet ik het uitspreken. Geboren in Den Haag op 5 april 1886.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 De twee ogen zo blauw van Willy Derby En erachteraan, als ik groot ben, lieve moeder Als de lente de bomen en struiken Weer met geuren en kleuren bestrooid Dan begint ook het hart te ontluiken Want de liefde verandert toch nooit Elke jongen ziet zich aan een meisje En hij fluistert haar zachtjes in het oog het sinds even geliefkoosde komt de wegje en dat vindt in haar hartje gehoord. Twee ogen zo blauw, zo innig en trouw, al mijn geluk zijn die kijkers van jou twee. Wat een vrouwtje gekozen, blij het oh, oog, de toekomst gerecht. Er gaat een pad ook niet altijd op rozen, Iets toch maakt het dan hun leven strijdlicht. Want bij vreugde en leed en bezorgen, Er zijn wat voor immer hem binnen de eersteling hen wordt geboren Moeder zingt bij de wieg van haar kind Twee ogen zo blauw Zo innig en trouw Allemaal gelukt zijn die kijkers van jou Twee ogen zo blauw Al de grijsaard vermoeid en versleten niet in het leven van waarde meer was al door allen verlaten vergeten Hij alleen op het einde maar waar, Is hem door de herinnering gebleven Die hem koestert in zijn papier Het is zijn laatste strand warm in het leven En hij leert bij het knappende de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 the group. De van mijn tante, de groeten van mijn tante De zand, ze lijkt op door de zee Ze heet maar hier, ze eet voor Het is daarom dat ik er kère zie Ze gaat naar bed, met portret van ten keek. Ben met mijn tante, dame in mijn schik Zij is bekend, ja, meer bekend dan ik Loop ik op straat of zit ik in een trein? Roept uit iedere man of vrouw. hoe gaat het met je en ik zing dan lachen dit ben De groeten van mijn tante, de groeten van mijn tante het is een plezante. ze lijkt op door een steen. Ze eet Maria, ze eet verdriet, is daarom dat ik er zie Ze gaat naar bed met portret van Denke Tante is hier en dat maakt me goed Laatst vond zij een zak met dropjes voor de hoest. Deze EN een die elke deer zonder neugen slacht maar buiten ben, en zorg dat je verkogen bent zonder al die droge te De roepte van mijn tante, de roepte van mijn tante, Die zonkle tanden, je lijkt op door het Marie, is een van drie, is daarom dat ik er zie. Ze gaat naar bed, maar voor het van ben je zat op een bankje, in een mooi plansoen Een meisje te kussen, zoals zoveel het doen toen kwam een agent, die niet gekeerd het vijfje aan, lachend zei hij, maar een vriend, dat is, dat weet ik niet, maar je tante is, is het zeker niet. De groepen van mijn tante, de groepen van mijn tante, het is zo plezant, ze lijkt op voor het ze heet Marie, ze eet van vriend, Ze daarom dat ik haar heren zie. ze gaat naar bed met Tante, verreselijk verstrooid. Mijn ooms pyjama uit de raam gegooid. Nou, dat was mijn oom, het ligt niet naar de zin. O, maar dat was mijn oom, ik wacht, zei pyjama lach op haar. En mijzelf zat er ook nog in. De rugte van mijn tante, de rugte van mijn tante, is een domme tante. Ze leidt de flore beest, zij is maar. Het allemaal de componenten van mijn tante. En dat was Willy Voort met de groeten van mijn tante. Nou, voor u twee plaatjes van Willy Derby. Eerst twee ogen zo blauw en erachteraan. Als ik groot ben, lieve moeder. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, aan de zaterdag wordt het programma herhaald. Als het goed is om 10 uur in de ochtend. Vlak voor uh, Goedemorgen Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week. Het wordt behoorlijk warm. Richting de 30 graden, nou 28, maar het voelt wel 40 graden. Ik wens u een hele fijne week. Laat u achter met Lou Bandy met In de Petoet. Ik zeg een fijne week, tot ziens. Daar is voor een soldaat geen beter leventje te denken. Dan In de Petoet, dan In de Petoet, dan In de Petoet. Ze vliegen er als gekken op zijn allerminste wenken. Alleen de Petoet, alleen de Petoet, alleen de Petoet. De wanden zijn bedekt met prima handgedrukt verloer. Een kostbaar persisch kleed ligt op de pas vloer. En iedereen op hem als was de eigen broer. Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet. Des morgens komt het meisje van de overste hem wekken Al in de bedoet, al in de bedoet, alleen de bedoet Ze vraagt waarop hij wenst dat men het ontbijt voor hem zal dekken Al in de bedoet, al in de bedoet, alleen de bedoet Ze koopt zijn bordje pap en maakt zijn bad alvast gereed Precies de je warmte, niet de lauwen, niet te heet. Mens wordt al vertrouwen als die donkere fietsie zet. Alleen de petoot, alleen de petoot, alleen de petoot. Hij neemt de telefoon en belt een dame van zijn kennis, vanuit de petoet, vanuit de petoet, vanuit de petoet. Zeg Pop, heb je ambitie in een klein partijtje tennis? Hier in de petoet, hier in de petoet, hier in de petoet. Oh, weet je wat je doet? Zeg, breng gerust wat luidjes mee. Bestel dan bij de wacht wel wat gebakjes en wat dan maken wij een dansje tot de bel gaat op die Al in de bedoet, al in de bedoet, alleen de bedoet. Het is natuurlijk niet zo, nog het hoorde zo te wezen. Al in de bedoet, al in de bedoet, alleen de bedoet. Alleen de bedoet. Alleen er was waarschijnlijk spoedig op te vrezen. Alleen de bedoelt, alleen de bedoelt, alleen de bedoelt. De rust die thuis zo prettig maakt, was snel het val eraf. Want binnen 14 dagen zat voor een of andere straf. Het hele Hollandse leger met zijn generale stand. Alleen... Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5.